De een zijn dood is de ander zijn brood. Boek. Auteur, J.P. van den Wittenboer. 1994. Samenvatting van de inhoud, De een zijn dood is de ander zijn brood. Dit boek, geschreven door J.P. van den Wittenboer, 1994, biedt een diepgaande en kritische analyse van de medische zorg, gezondheidszorg, politiek en rechtspraak in Nederland. De auteur focust op maatschappelijke problemen, patiëntenrechten en ethische kwesties. Centraal staat de casus van de vader van de auteur, A.W. van den Wittenboer, een dementerende en chronisch zieke patiënt die symbool staat voor de tekortkomingen binnen het zorgstelsel. Daarnaast worden bredere politieke en maatschappelijke ontwikkelingen besproken, evenals voorstellen voor hervormingen. Thema's en gebeurtenissen, Ivan Illig, medicalisering. Bevriezing A.O.W. door Elko Brinkman, CDA. Protesten van ouderen. Plan Simons. Bezuinigingen op de ouderenzorg. Opkomst van ouderenpartij AOV. Ruzie binnen het CDA. Ruud Lubbers, ABP Pensioeneroof. Tegenslag voor Lubbers bij zijn ambities voor een EU-baan. IRT-affaire bij de politie. Toename van niet-natuurlijke sterfgevallen die als natuurlijke dood in dossier staan. Rapport Remmelink over euthanasie. Nevenbanen van rechterplaatsvervangers. Klacht bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Kernpunten en inzichten. Kritiek op de medische sector. Geneeskunde als bedreiging voor de volksgezondheid door onnodige behandelingen, medische fouten, ondeskundigheid en het ontbreken van adequate wettelijke sancties tegen artsen. Het fenomeen iatrogenese, ziekte veroorzaakt door medische interventies, inclusief sociale iatrogenese, waarbij patiënten afhankelijk en maatschappelijk ongeschikt worden gemaakt. Medische ethiek wordt ondermijnd door technische en bureaucratische processen, wat resulteert in onpersoonlijke en soms schadelijke zorg. Fragmentatie en gebrek aan coördinatie tussen zorgaanbieders en beleidsactoren. Tekort aan preventieve zorg en onvoldoende zelfzorg bij de bevolking. Toename van bureaucratie en kosten zonder duidelijke verbetering van de zorgkwaliteit. Personeelstekorten, hoge werkdruk en dreigende bezuinigingen op ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Politieke en maatschappelijke kritiek. Beschuldigingen van corruptie, zwendel, valse verklaringen en mismanagement binnen medische en politieke systemen. De Nederlandse democratie wordt gekenmerkt als een façade, gedomineerd door machtspelletjes en belangenverstrengeling. Verzet tegen de medische macht en een pleidooi voor meer burgerparticipatie en zelfzorg. Juridische aspecten van medische zorg. Patiëntenrechten worden vaak geschonden, vooral bij het ontbreken van toestemming voor medische ingrepen. Moeilijkheden voor patiënten en familie bij het indienen van klachten en het verkrijgen van rechtvaardigheid. Discussies over aansprakelijkheid en ethiek binnen medische behandelingen met verwijzingen naar internationale gedragsregels en wetgeving. Casus AW van Ben Wittenboer. Dementerende en chronisch zieke patiënt met langdurige conflicten rondom zijn medische behandeling. Correspondentie tussen familie, artsen, ziekenhuizen, advocaten en inspecties toont ernstige gebreken in communicatie. Zorgkwaliteit en patiëntenrechten. De familie voert jarenlang strijd tegen nalatigheid, tekortschietende zorg en gebrek aan respect voor de wil van de patiënt en zijn naasten. De patiënt overlijdt in het verpleeghuis onder omstandigheden die aanleiding geven tot klachten en juridische procedures. Chronologische tijdlijn van de casus. Jaar/datum gebeurtenis. Mei 1992 opname patiënt in verpleeghuis Jan de Witkliniek kliniek te Wakel. 1992 tot 1993 familie voert strijd over slechte zorg, communicatie en medicatietoediening. Februari-mei 1993 opname in Elkerliek ziekenhuis, klachten over medische behandeling, juridische acties ingezet. September 1993 behandelplan besproken, patiënt is in de eindfase van dementiesyndroom, overlijden op 25 september. 1993 tot 1994 familie dient klachten in bij diverse instanties, advocaten en media, intensieve procedures volgen. Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Bezuinigingen in de gezondheidszorg leiden tot verhoogde werkdruk, ontslagen en verminderde zorgkwaliteit. Protesten van medisch specialisten tegen budgetbeperkingen. Discussies in de Tweede Kamer over politie-integriteit, corruptie en misstanden binnen justitie en gezondheidszorg. Controverse rondom euthanasie, met ethische en juridische discussies naar aanleiding van praktijkgevallen. Kritiek op politici en bestuurders wegens hypocrisie, belangenverstrengeling en falend leiderschap. Samenvatting van de inhoud, de een zijn dood is de ander zijn brood. Dit boek, door J.P. van den Wittenboer, 1994, biedt een diepgaande en kritische analyse van de medische zorg, gezondheidszorg, politiek en rechtspraak in Nederland,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 Protesten van ouderen. Plan Simons. Bezuiniging op de ouderenzorg. Opkomst van ouderenpartij AOV. Ruzie binnen het CDA. Ruud Lubbers, ABP pensioenroof. Tegenslag Lubbers, baan bij de EU. IRT affaire politie. Meer, niet, natuurlijke doden die als natuurlijke doden in het dossier staan. Rapport Remmelink, uit de nazie. Nevenbaan plaatsvervangers.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 Moeilijkheden bij het indienen van klachten en het verkrijgen van rechtvaardigheid door patiënten en familie. Discussies over aansprakelijkheid en ethiek binnen medische behandelingen. Met verwijzingen naar internationale gedragsregels en wetgeving. Chronologische tijdlijn van de casus AW van den Wittenboer. Jaar datum gebeurtenis. Mei 1992 opname patiëntenverpleeghuis Jan de Wit Kliniek Bakel. 1992 tot 1993 familie voert strijd over slechte zorg, communicatie en medicatietoediening. Februari-mei 1993 opname in het Elkerliek ziekenhuis, klachten over medische behandeling en inzet van juridische acties. September 1993 behandelplan besproken, patiënt is in de eindfase van dementiesyndroom, overlijden op 25 september.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 Controverse rondom euthanasie met ethische en juridische discussies naar aanleiding van praktijkgevallen. Kritiek op politici en bestuurders wegens hypocrisie, belangenverstrengeling en falend leiderschap. Voorstellen en aanbevelingen. Verplichte invoering van gezondheidsvoorlichting en opvoeding (GVO) op scholen om zelfzorg en preventie te bevorderen. Het belang van ethische en persoonlijke ontwikkeling binnen de gezondheidszorg beroepen. Noodzaak van betere coördinatie en beleidsvorming met actieve betrokkenheid van burgers. Dringend herstel van de wil tot zelfverzorging en beperking van het monopolie van medische professionals. Overzicht van actoren in het gezondheidsstelsel. Actoren. Rol. Beschrijving. Centrale overheid financiering en beleidsvorming met beperkte coördinatie en zicht op lokale uitvoering. Zorgaanbieders uitvoering van curatieve en preventieve zorg. Vaak gefragmenteerd en met onvoldoende samenwerking. Farmaceutische industrie belangrijke invloed via medicijnlevering en commerciële belangen. Ziekenfondsen en verzekeraars verzekering en vergoeding, soms met eigen belangen en beleidsinvloed. Patiënten en burgers gebrekkige kennis en beperkte zelfzorg, vaak te afhankelijk van professionele zorg. Inspecties en toezichthouders toezicht op kwaliteit, vaak onvoldoende effectief door bureaucratische beperkingen. Politiek beleidsmakers met wisselende belangen, soms sprake van corruptie en belangenverstrengeling. Belangrijke regelgeving en codes. Regelgeving, code. Samenvatting. Universele verklaring van de rechten van de mens, artikel 25, recht op gezondheid en sociale zekerheid. Europees Sociaal Handvest, artikelen 11 tot 16, bescherming van gezondheid, sociale zekerheid, medische bijstand en gezinsbescherming. Gedragscode voor verplegend personeel, ICN, verantwoordelijkheden en ethiek van verpleegkundigen, geheimhouding, samenwerking en professionele normen. Eet van de arts belofte om oprecht en vertrouwelijk te handelen volgens wettelijke en ethische normen. E -E G. verklaring medisch beroepvrijheid vrijheid van de arts-patiënt relatie, bescherming van menselijke integriteit en ethiek in de geneeskunde. Nederlandse wetgeving en jurisprudentie. Voorwaarden voor toestemming? aansprakelijkheid bij medische fouten en de rechten van patiënten. Belangrijke thema's en terminologie. Iatrogenese, ziekte veroorzaakt door medische behandeling, inclusief sociale iatrogenese. Medisch monopolie, het exclusieve recht van artsen op geneeskundige handelingen, met maatschappelijke en politieke implicaties. Zelfverzorging, het recht en de wil van burgers om de eigen gezondheid te beheren, tegen de dominantie van professionele zorg in. Gezondheidsvoorlichting en opvoeding, GVO, voorgesteld als verplicht lesvak ter bevordering van preventieve zorg en persoonsvorming. Kernproblematiek. Corruptie en fraude, systemische misstanden binnen medische en politieke instituten. Uitenazie: een controversieel dossier waarbij praktijkcasussen leiden tot fundamentele ethische en juridische discussies. Beleidsactoren, organisaties die het zorgbeleid beïnvloeden, waarbij vaak sprake is van tegenstrijdige belangen. Juridische acties door J.P. van den Wittenboer. Op 21 januari 1994 diende J.P. van den Wittenboer, voorzitter van de Stichting Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, een aanklacht in tegen de Nederlandse staat. De aanklacht betrof corruptie, fraude, valsheid in geschriften en misstappen binnen de medische wereld, de politiek en de advocatuur. Ook werd de gebrekkige toegang tot het recht aangekaart. Nadat zijn klachten door diverse instanties waaronder de Inspectie Gezondheidszorg en de betrokken staatssecretarissen werden genegeerd, legde hij de zaak voor aan de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Hij onderbouwde zijn zaak met een notariële akte. Binnen het Nederlandse rechtssysteem geldt dit als dwingend bewijs, tenzij het tegendeel wordt aangetoond. Verschillende publicaties Zoals een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1994, en het boek Problem Doctors, A Conspiratie of Silence, 1997, bevestigen het structurele falen en de doofpotcultuur binnen ziekenhuizen en beroepsgroepen. In 2012 publiceerde de Ombudsman een zwart boek over het falen van de inspectie gezondheidszorg, IGZ, bij de klachtafhandeling, wat leidde tot een officieel overheidsonderzoek. Conclusie de tekst schetst een kritisch en diepgaand beeld van de problematiek binnen de Nederlandse gezondheidszorg en de rechtsstaat. De medische sector wordt hierin gekenmerkt door ethisch falen, overmatige bureaucratie, politieke belangenverstrengeling, een zorgstelsel dat onrechtvaardigheid in de hand werkt, met name voor kwetsbare groepen zoals ouderen en chronisch zieken. De casus van J.P. van den Witteboer illustreert deze problematiek concreet via langdurige conflicten over zorgkwaliteit, patiëntenrechten en de juridische strijd voor gerechtigheid. Kernproblematiek. Corruptie en fraude, er is sprake van systemische problemen binnen zowel medische als politieke instellingen. Euthanasie, dit blijft een controversieel thema, waarbij specifieke praktijkgevallen leiden tot fundamentele ethische en juridische discussies. Beleidsactoren, diverse groepen en organisaties beïnvloeden het gezondheidszorgbeleid, vaak gedreven door tegenstrijdige belangen. Juridische acties door J.P. van den Wittenboer. Op 21 januari 1994 diende J.P. van den Wittenboer, voorzitter van de Stichting Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights, een aanklacht in tegen de Nederlandse staat. De aanklacht richtte zich op corruptie, fraude, valse verklaringen en misstanden binnen de medische wereld, politiek en advocatuur, evenals de belemmering van het toegang tot het recht. Nadat zijn klachten door instanties zoals de Inspectie Volksgezondheid en diverse staatssecretarissen werden genegeerd, legde hij de zaak voor aan de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Hij voerde een notariële akte aan als dwingend juridisch bewijs, binnen het Nederlandse recht geldt dit als het hoogste bewijsmiddel, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Diverse publicaties ondersteunen zijn standpunten over de doofportcultuur, waaronder een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1994, en het boek Problem Doctors, A Conspiratie of Silence, 1997. In 2012 bevestigde een zwartboek van de Ombudsman het falen van de inspectie gezondheidszorg, IGZ, bij de klachtafhandeling, wat leidde tot een officieel overheidsonderzoek. Analyse van de Nederlandse gezondheidszorg en rechtsstaatssystemische problematiek. De huidige sector kampt met fundamentele misstanden. Centraal staan meldingen van corruptie en fraude binnen medische en politieke instituties. Daarnaast zorgt het dossier rondom euthanasie voor voortdurende ethische en juridische spanningen. Het zorgbeleid wordt sterk beïnvloed door diverse beleidsfactoren, waarbij de besluitvorming vaak wordt vertroebeld door tegenstrijdige belangen. Conclusie en noodzaak tot verandering. De situatie schetst een zorgwekkend beeld van een zorgstelsel dat wordt gekenmerkt door ethisch falen, verstikkende bureaucratie en politieke belangenverstrengeling. Dit leidt tot structurele onrechtvaardigheid, met name voor kwetsbare groepen zoals ouderen en chronisch zieken. Om te komen tot een rechtvaardiger en menselijker zorgsysteem, benadrukt deze analyse de noodzaak van systemische hervormingen om structurele weefouten te herstellen, versterking van burgerrechten en de juridische positie van patiënten, e. Tussen professionalisering binnen alle medische beroepsgroepen, optimale coördinatie binnen het gehele zorgstelsel, het overwinnen van de huidige politieke en maatschappelijke barrières is essentieel voor een effectieve en integere toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg.